Negen toeristen die nog vastzaten in China omdat ze terreurpropaganda bij zich zouden hebben gehad, zijn vrijgelaten. Dat meldt de New York Times. Er is geen formele aanklacht tegen hen ingediend. De negen werden samen met elf andere toeristen opgepakt, maar die kwamen al eerder vrij. Ze zouden video's hebben gekeken die terrorisme verheerlijken. Volgens een van de Britten die eerder werden vrijgelaten, was de arrestatie mogelijk een vergissing. In Slowakije is een reddingshelikopter neergestort. De vier inzittenden zijn omgekomen. Het ongeluk gebeurde in een natuurpark in het oosten van het land. De helikopter was op weg naar een gewonde Duitse jongen die in het park was gevallen. Vlak voor de landing raakte de helikopter een hoogspanningsmast en stortte neer in een kloof. De gewonde jongen is door andere reddingswerkers gered.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 And fill your water tank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 And feel your water tank Dip down, take a drink And feel your water tank Liquid Spirit Liquid Spirit Liquid Spirit Liquid Spirit, Liquid spirit.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 Tel tu es très belle ben un saint je suis né oh. je parle un petit peu français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 Gaat de adrenaline gaat dwars door je lichaam, zelfs als je niet mee rijdt. kun je nagaan nou als die mannen in 40 graden moeten fietsen. Klopt, en uh, Geesink kreeg, kreeg het van de week ook in zijn bol. Die kreeg het in zijn bol, maar die, die kreeg, zin in. Die kreeg uh, in de beslissende fase van de wedstrijd een lekker band. Ja. En wat uh, meer belangrijk is, vandaag in de 14e etappe van Rodes naar Maanden, na 5 kilometer een valpartij en wie lag erbij? jouw ja Geesink.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 He, een van de mannen die groot was in de Tour in de organisatie vroeger. Vier kilometer voor het einde was er een aanval van Mollema. Geesink ging mee, maar die werd door Richie Port teruggehaald. Maika wint voor Daniel Martin. En die Daniel Martin, die had een achterstand van drie minuten... en die heeft hij in zijn eentje helemaal goed gemaakt. En dat zegt ook al iets Net over kracht, ja. ja. Algemeen klassement, Geesink 8, Mollema 10. Want die ging Nibali voorbij. Nibali zakte er helemaal uit. 16 juli, L'Amazon Plateau de Bijen. Twintig jaar na Fabio Casatelli's dood... terug naar de Col de Portet van de tweede categorie. En daarna dan nog de Col de Lacour van de eerste... en de Porte de, de Lair van de eerste categorie. En de or categorie klim naar het plateau. Bij het vertrek was het 37 graden, bij de aankomst 4 graden. Het weer sloeg helemaal om, ja, grote nooit, ijsballen nooit kwamen weer. naar beneden. Het was werkelijk supergevaarlijk. Lieve Westra, weer hij, zette na een tussensprint de kopgroep vast...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 Die man moeten we echt in de gaten houden, want die gaat dat ja. allemaal doen. Ja, je had het al voorspeld. Maar het is geweldig. Deze Tour de France is de mooiste na 1980, ja. Joop Soetermel. Je zei het. Dat belooft dat voor volgende week. Uh, Henny, hartstikke bedankt voor deze update. En zoals jij het vertelt, dan zou ik zal bijna ook een racefiets kopen. Ja, mooi uh, ja, en ja, Dat zou ik ja. maar doen, dat is hartstikke goed. goed. <laughs> dat wel, maar...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 Je heb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 So teach me.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 Meer uh, over dit Ayuma Summer Festival op 25 juli kunt u uiteraard terugvinden op de website van Ayuma www.ayuma.nl En dan last but not least, op 25 juli is het weer tijd voor de vlooienmarkt. Gebruik de spulletjes Curiosa Antiek en zijn de items die men in veelvoud op deze te kunnen aantreffen. Goed snuffelen kan ook nog wel eens wat leuke artikelen opbrengen. Op, uh, op vlooienmarkten kom je vaak dingen tegen die je nergens anders tegenkomt.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 Maar dan is het is no lekker uithouden. De muziek is ook lekker vanmiddag bij CFM. Hi. Hier is Keiko en Stal de Show. No heroes, villains want to blame. While we we'll did roses build the stage and the thrill, the thrill is gone. Our debut was a masterpiece. But in for you and me, hold this show. It can't go on. We used to have it all. But now it's our.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 I'll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 De zon vandaag